Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is Judith Stubenitsky met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Obama heeft in Indonesië... dat land een voorbeeld en inspiratiebron voor de wereld genoemd. Tijdens een toespraak op de Nationale Universiteit van Jakarta prees hij de nationale filosofie van eenheid en diversiteit van geloven en achtergronden. De president, die zelf van zijn zesde tot en met zijn tiende in Indonesië woonde... doorspekte zijn toespraak met Indonesische woorden tot enthousiasme van de studenten. In navolging van zijn toespraken vorig jaar in Turkije en Egypte... over de relatie van de VS met de islam... zei Obama dat hij duidelijk heeft gemaakt dat Amerika nooit in oorlog was of zal zijn met de islam. Een terreurverdachte die in Nederland vastzat is in Marokko spoorloos verdwenen. Zijn advocaat denkt dat hij is opgepakt door de Marokkaanse Veiligheidsdienst. De Marokkaan woonde sinds zijn vijfde in Nederland en werd vorig jaar gearresteerd in Kenia. Hij zou op weg zijn naar een trainingskamp voor moslimextremisten. Donderdag vertrok hij uit de Nederlandse Vreemdelingenbewaring naar zijn vaderland en sindsdien is niets meer van hem vernomen. Luchtvaartmaatschappij Singapore Airlines houdt voorlopig drie Airbus A380 vliegtuigen aan de grond. Na een technische keuring blijkt dat de motoren vervangen moeten worden. Vorige week maakte een A380 van luchtvaartmaatschappij Qantas een noodlanding naar motorproblemen. Qantas vliegt niet met de A380s totdat het probleem met de motoren is opgelost tweetaligheid vertraagt de ziekte van Alzheimer. Volgens Canadese onderzoekers krijgen tweetaligen op een later moment last van de ziekte dan mensen die maar één taal spreken. Ze vergelijken de gegevens van ruim 200 Alzheimer patiënten. Bij tweetaligen openbaarde de ziekte zich soms pas vijf jaar later dan bij mensen die één taal spreken. Mogelijk heeft dat te maken met het deel van de hersenen dat wordt gebruikt bij het leren. Het weer, het is bewolkt en in het zuiden en oosten wat regen. Het is zo'n 3 graden. Overdag wisselend bewolkt met vooral aan de kustkans op een bui. Het wordt zo'n 7 graden. Dit was het NOS Juni. Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het al 20 jaar. En jij, Kom, beleeft, jij beleeft, het. beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met, met nu de nacht.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 That she me wants me I was told to dodge those issues. I was told don't.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 Black free. tried to tell